5 uur, het NOS-journaal, Dik Hark. Vermiste Limburgse vrouw, levend teruggevonden in Spaans natuurpark. Britse regering wil onderzoek naar afluisterschandaal News of the World... en Hunebed kapot naar brandstichting. De vermiste Marianne Goosens uit Stramprooi is terecht. Ruim twee weken geleden verdween ze spoorloos tijdens haar vakantie in Zuid-Spanje. Drie wandelaars vonden haar gisteravond in een uitgestrekt natuurpark ten noorden van de badplaats Nerga. Omdat ze daar geen telefonisch bereik hadden, zijn ze teruggelopen om hulp in te schakelen. Een reddingsteam slaagde er uiteindelijk in om Marianne Goosens rond het middaguur naar het ziekenhuis te brengen. Familieleden hebben inmiddels met Marianne gesproken, vertelt deze vriendin. Ze hebben haar kort gesproken, zij was natuurlijk ook heel emotioneel. Ze herkenden de kinderen meteen aan de telefoon. Wij hebben ook gehoord van een arts die op dit moment bij haar is, een Nederlandse arts, dat uh, dat naar omstandigheden goed gaat. Ze is dus wel verzwakt. En ze wordt meer opgenomen in het ziekenhuis voor nader onderzoek. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De vermissing van Marianne Goosens kreeg veel aandacht in de sociale media. De Britse premier Cameron heeft een uitgebreid onderzoek aangekondigd... naar de afluisterpraktijken van de tabloid News of the World. De kritiek op het Rotterblad is enorm toegenomen... nadat bekend was geworden dat News of the World... de voicemail had afgeluisterd van een vermist meisje. Daardoor dachten haar ouders dat ze nog in leven was. Later werd ze vermoord teruggevonden. Ook in andere zaken werden telefoons afgeluisterd... zoals van nabestaanden van de aanslagen in Londen in 2005. Een walgelijke zaak, zegt premier Cameron. We're talking about murder victims, potentially terrorist victims... having their phones hacked into. It is absolutely disgusting what has taken place. And I think everyone in this house and indeed this country will be revolted... by what they've heard and what they've seen on their television screens. Het afluisterschandaal is voor, voor diverse bedrijven al aanleiding geweest... om niet meer te adverteren in News of the World. Het vliegverkeer op luchthaven Eindhoven heeft enkele uren stilgelegen vanwege een storing in het communicatiesysteem. Een aantal vluchten moest worden afgelast. Binnenkomende vluchten weken uit naar Maastricht, Rotterdam en Duitsland. Door de storing liepen honderden reizigers vertraging op. In een bosgebied bij Emmen is een hunebed zwaar beschadigd. Volgens staatsbosbeheer hebben vandalen zowel op als onder een deksteen een vuurtje gestookt. De steen van 3 bij 4 meter is daardoor gebarsten en naar beneden gezakt. Of het hunebed wordt gerestaureerd is nog niet bekend. De geldkoffers die deze week uit een geldtransportwagen op de Duitse snelweg vielen zijn terecht. De drie koffers met meer dan een miljoen euro zijn bij de politie afgegeven door een militair. Ze waren vermist sinds maandag toen ze in Beieren door een openstaande deur uit de rijdende geldwagen vielen. Vanochtend meldde de militair zich. Hij zegt dat hij de koffers maandagochtend van de snelweg heeft geraapt en ze sindsdien bij zich heeft gehouden. De autoriteiten hadden een vindersloon van 50.000 euro uitgeloofd. Of de militair die krijgt is nog onduidelijk. De Duitse politie onderzoekt of zijn verhaal klopt. Dit jaar kan iedereen zich inschrijven voor het Nationale Songfestival. Bekende en onbekende muzikanten kunnen hun inzending tot 30 september... in een grote reiskoffer stoppen bij het Trosgebouw in Hilversum. Een selectiecommissie maakt in november bekend... welke zes artiesten in januari aan de Nederlandse voorronde... van het Eurovisie Songfestival mogen meedoen... Volgens Tros-directeur Kuipers was er veel vraag naar een open inschrijving. Toen ik in Düsseldorf was, uh, uh, bij het Songfestival dit jaar... al oversteld werd uh, door mails van uh, artiesten die echt wel beschikbaar waren. Thuis aangekomen, uh, ik via de media ook, dat er uh, artiesten wel wilden. En we hebben gezegd, nou, uh, dan is het leuk. Uh, uh, laten we een open inschrijving voor maken. De Tros organiseert het Nationale Songfestival voor de derde keer. Daarvoor was het evenement in handen van de NOS. Het weer dan nog, vanavond eerst nog een paar buien. Later klaart het op. Morgen begint met veel zon, maar middag zijn er vooral in het noorden enkele buien. Temperatuur morgen 20 graden aan zee en een gaat op 24 in het zuidoosten. Vrijdag trekken vooral later op de dag een aantal fikse buien over het land. ANWB-verkeersinformatie. Ah, 115 kilometer files. De meeste daarvan staan op de wegen vanuit Amsterdam en rondom Rotterdam. Op de A10 West richting Zaanstad staat tussen Sloten en het knooppunt Koenplein 7 kilometer. En aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 richting de A10 Noord... tussen Osdorp en het knooppunt Watergraasmeer 11 kilometer. A12 bij Arnhem in de richting van de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven 9...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 Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl. Met Tom van Heck. Bijna zeven minuten over vijf. U bent weer terug bij Radio Tour. Waar we met twee man en veertig seconden voorsprong het nieuws in gingen. Kilometertje of vijf geleden, Rio. Ja, en inmiddels na nou, 5 kilometer... want we zitten nu op 18,5 kilometer van de streep... is die voorsprong opgelopen naar een minuut. Want die twee, ja, dat gaat best wel aardig daar. We zagen zojuist ook weer een valpartijtje in het peloton. Een renner van Euskaltel die letterlijk de hekken inreed... in een dorpje, smalle passage. En nou, die zat er toch ook weer niet helemaal lekker bij. Dus ik uh, ben benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. De achterstand van Tom Bonen en die Engels 7 minuten 57. Het peloton is dus op 1 minuut van die twee koplopenheden. En het was inderdaad heel gevaarlijk daarin. in nuff dat was heel smal, heel link. Koplopers hadden daar natuurlijk minder last van. Jeremy Wa en Thomas Veclaire met z'n tweeën nu weer op een brede weg. Links de kust de, de kust, de oceaan. En daar komen ze aan. 1 minuut en 8 seconden de voorsprong. Frankling overbodig, moet toch Rita Franklin? Franklin, tik! Ging het nog bij de fouten, Guillaume? Hoe gaat het met die twee volgaan? Want daar gaat het niet fout mee, hè? 1 hey, minuut en 8 hebben ze voorsprong volgens, volgens de officiële tijdmeting. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ze niet helemaal vertrouw, die Fransen. Want die tijdmeting die schommelt nogal. En uh, af en toe valt hij ook even helemaal weg. We hebben nog 14 kilometer te rijden. Dat is een ding dat zeker is. In het peloton neemt de nervositeit weer toe. Want het tempo neemt toe. Natuurlijk een achtervolging op die twee koplopers. Maar je ziet ook voortdurend die klasse mensrenners naar voren rijden. Want de weg wordt wat breder. Het parcours wordt open. Ze rijden zo'n beetje boven langs de kust. En dan zou de wind wel weer eens een rol kunnen gaan spelen. We zagen zojuist de complete Rabobankploeg met Robert Geesing in het midden. Daar rechts van de weg naar voren schuiven Laurens. Ten Damme, die zat er bij Christian Nierman. Voortdurend nerveus achterom kijken. En nu zijn het gewoon weer de traditionele splintersploegen die het tempo maken. We zien een man van uh, Cervelo van Garmin. Cervelo erachter twee mannen van HTC. Dat zijn toch wel de ploegen van Ferrar en Cavendish die het tempo hoog houden. Maar ook contact door zagen we zojuist voorin zitten. We zagen de gele trui van Torus. Zien we daar zitten En nu is het zelfs Fabian Cancellara die zich bemoeit met de achtervolging. En dan weten we het alweer zeker, dan zal die voorsprong heel, heel snel gaan teruglopen. 1 minuut en 5 seconden hoor ik, is het verschil gemeten onder het spandoek van de laatste 15 kilometer. De voorsprong dus voor Jeremy Roy... Die uh, zojuist voor kop afkwam. En nu zien we het groen van Thomas Verclay. Het is weer even wennen om Verclay in het uh, groen te zien. Niet meer in dat uh, Franse rood-wit-blauw. Of blauw-wit-rood moet ik eigenlijk zeggen. Van uh, links naar rechts gezien de Franse kampioenstrui. Dat was die vorig seizoen. Dat is nu Silver Javanel. Verclay is dus nu weer uh, gewoon in het uh, tricot van de ploeg. Zijn met z'n tweeën dus meer dan een minuut. En dan begin je toch een heel klein beetje terug te denken aan twee jaar geleden. Toen Verclay ook mee zat in de ontsnapping van de dag. Net als Albert Timmer. En volgens was dat in Perpignan dat we toen aankwamen en Vecler als enige toen van dat groepje de sprintersploegen net voor wist te blijven. Wie weet heeft hij dat ook in zijn hoofd zitten en probeert hij zo'n actie opnieuw uit te voeren. Dikke minuten in de laatste 15 kilo, kilometer voor Roy en Vecler. Aard vier houten. Het peloton is aardig op drift als we kijken. Maar deze jongens vooraan kunnen ook fietsen. Hè? Ja, zeker. Je ziet wel dat de motor uh, toch echt duidelijk voor Claire is. Die uh, Iedere keer als hij op kop komt, moet gewoon alle zeilen bijzetten om zijn wiel te houden. En hij praat ook heel constant uh, met Jeremy van... Uh, kom op jongen, het, het kan misschien doortrekken... Hij is constant bezig met zijn andere, eigenlijk zijn, uh, zijn vijand te motiveren om door te rijden. Dat is wel mooi om te zien. Maar de oortjes zijn onverbiddelijk, de snelheden worden keurig tegen elkaar afgemeten. En een kilometer of drie, vier voor de finish, is het gewoon weer gebeurd. Hè? Nou, dat klinkt zo makkelijk, hè? Ja, ja, maar goed, dat is het scenario wat we elke dag zien. Hè? Ja, er staat ook veel op spel natuurlijk. Dus uh, ja, het scherpst van de sneden. Die oortjes, hè? hoe belangrijk zijn die in dit deel van de koers? Is het ook plezierig om te horen dat je precies die verschillen nog veel mooier hebt? Dat je bewijsbrekken weet hoe hard je moet fietsen? Heeft dat het fietsen ook echt veranderd voor dit deel van het fietsen? Nee, degene die nu op kop rijden van HTC en van Garmin, die weten precies wat ze aan doen zijn. Die weten dat ze echt hard moeten rijden om deze twee terug te pakken. Je weet ook wie er voorop rijdt, dus je houdt daar ook rekening mee. En die gaan echt geen een um, gokje wagen of, een, of een, een kansberekening maken... die weten gewoon, hier moeten wij echt voluit achteraan rijden. En die heren vooraan hebben even gekeken... en alle ploegen weten, als we het nog wat moeten... dan moeten we het met z'n allen doen. En daar is nu geen strijd over. Hè? Nee, dat, dat, dat, er zijn twee, twee ploegen die het doen. De vakantie houdt zich nog steeds rustig. Dat doen ze ook heel slim, want ik zou dat ook niet zo snel uh, toehappen. Uh, het heeft wel even geduurd voordat uiteindelijk HTC toch het initiatief gaat nemen. Je, je zag Carmen toch zo van, wij vinden het best... En dan uh, zie je toch drie, vier man van, van HTC het, uh, het kopwerk gaan doen. En dan stuurt Garmin gelijk één mannetje extra bij om, om toch het idee te geven... Nou, wij willen ja. wel meehelpen, maar niet... jullie, dan... jullie mogen initiatief nemen. Wij ja. hebben al overwinning binnen en jullie moeten nog. Dan krijgen we straks weer hetzelfde scenario als een twee dagen geleden. Het treintje van HTC, uh, Fayouw, die een beetje in zijn eentje een boos probeert... en zo iedereen op zijn eigen manier. Ja, nee, we hebben Betakkie ook nog die meedoet en die misschien ook nog denkt: ja ik heb nog twee kansen in de eerste week, en dat is dit er één van. En Tyler Furder, maar goed, die hebben we al genoemd, hè? Dat is de, de winnaar die er al een op zak heeft, dus die zit vol zelfvertrouwen. Tour. I'm gonna call it, just like I see it.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 En een full for you baby. Crystal, full for you. Van eigen bodem. En dan zullen die Fransen ook denken, Guido. Van eigen bodem, die twee. Maar halen ze het? Nee. Ze gaan het niet halen. 23 seconden nog is het verschil. En de mannen van Mark Cavendish. Twee mannetjes die werken daar keihard op kop. Lars Bak de Deen zit er in ieder geval bij. Die moet echt alles op alles zetten om de ploeg binnen te halen. Bak nu, trouwens, zie ik van de kop weg. Het was nu een mannetje van Garmin Cervelo. Samen met een man van HTC die daar het tempo opvoerde. En je ziet het gewoon wel dat het niet gaat lukken voor die twee Fransen. Dat vinden de Fransen jammer hier. Dat vinden de Bretonnen jammer dat met name die Thomas Veuclair het niet gaat uh, redden. Maar natuurlijk ook die Jeremy Roy, de nieuwe held uh, misschien wel, omdat hij toch zo vaak in zo'n ontsnapping zat. Het tempo is enorm hoog opgevoerd. Eén man zal er verschrikkelijk van balen. Nou, zeg maar twee mannen. Dat is Tom Bonen samen met Adi Engels. Want die zien hun achterstand uh, nu ineens oplopen naar uh, 13 minuten en 46 seconden. En ze mogen zo'n beetje, beetje, dat moeten we straks nog even precies afwachten, 15 minuten verliezen op uh, de winnende de Tijd hier, want anders dan zijn ze gewoon uit koers. En dat betekent dat niet alleen Tom Boonen naar huis kan, maar ook die Engels, die dan zijn kopman heeft bijgestaan en dat allemaal vergeefs heeft gedaan. Nu zijn het ineens de mannen van Astana die naar de leiding zijn gereden. Tempo zakt weer iets in de achtervolging. 20 seconden nog is het verschil, 7 kilometer te koersen. En die twee die, ja, gaan natuurlijk wel door, naderen weer een kruising. Daar gaan ze dadelijk linksaf. Dan kijk ik weer even naar de vlaggen. En dan krijgen ze de wind nu echt vol mee op dit uh, stukje van het parcours. In die laatste kilometers dus. Jeremy Roy en Thomas Vecler. Roy gisteren al de strijdlustigste te rennen van de dag. Daar was uh, Johnny Hoogeland absoluut niet blij mee. Die vond eigenlijk dat hij dat uh, had moeten zijn. Hij deed ook wel veel werk. Maar de Fransen kozen dus uiteindelijk voor die Fransman. Ik ben benieuwd voor wie de jury, waar trouwens ook de Nederlander Raymond er zit, vandaag uh, gaat kiezen. Maar dat is slechts een prijs in de marge. Het gaat om de dagprijs. Het ziet er naar uit dus dat we weer gaan uh, kijken naar een massasprint straks. Wat de voorsprong loopt verder en verder terug. 18 seconden hoor ik nu. Is de voorsprong nog voor Roy en Fuclair? Aard voor wij over de sprint gaan praten... meld ik u even dat in Durban zojuist besloten is... dat de Olympische Winterspelen van 2018 zijn toegewezen aan Pyongyang. En dan hebben wij het over Zuid-Korea. Komen we straks uitgebreid en, uh, uit, uitgebreider op terug natuurlijk. Aard even naar de koers. Uh, moet je even zeggen, het is voordeel van een kenner naast me. Wie gaat die sprint winnen zo? Ja, dat is een hele leuke vraag. Ja, degene die... Maar ik wil een antwoord. Ja, je, wil een antwoord. je eist een antwoord. Ja, je eist nu een antwoord. Teilevaro. Ja, de magie van al één gewonnen te hebben... geeft hem zoveel kracht dat? Ja, want je zag gisteren bij Zilbert... het meer willen, niet tevreden zijn met één. Dat gevoel van dat je eigenlijk onoverwinnelijk bent. Dat we, daar ging Philippe gisteren een klein beetje mee op zijn bek. plat gezegd. Um, maar dat... In een sprint met een sprinter is dat uh, wel degelijk van waarde en weegt dat nog wel even mee of je nou wel of niet net dat juiste moment aangaat. Maar Kevin Dish uh, uh, is al een beetje zelf overtuigd, soms ook wat gespeeld, misschien wel, maar hij zal toch wel moeten vandaag en hij kan toch uiteindelijk gewoon echt het hardste fietsen. Aardig. Ja, maar, ja, maar hij, ja, hij moest twee dagen geleden ook en drie dagen ah. geleden ook en, en toen gebeurde het ook niet. Dus nee, ja. We, het is een beetje koffie te kijken, En dat is ook voor mij natuurlijk uh, in die glazen bol. En het is, ik roep ook maar wat, uh, Tom. Nee, maar goed. We <laughs> weten dat jij zegt, Tyler Ferrari. We gaan uh, met een magische tune straks uh, wel eens kijken of dat ook uitkomt uh, daar. Uit. Want, want, want, want. We naderen de echte slotkilometers, Gio. Gouden quote trouwens van Arthur. Ik roep maar wat. En dat het gevoel <laughs> hebben we allemaal wel eens. Want uh, die voorspellingen van de laatste dagen... Ja, ze nou, kwamen wie, allemaal niet Wie voorspel jij, uit, uh, jij dan? Ja, uh, ik ga voor uh, Farah. Oké, okay, ja. oké. Okay, okay. Volgens mij riep dat ja, ook, dacht ik of niet. Ik, ik, maar, uh, ik ben wel scheidsrechter geworden. Nee, maar dan wint het dus iemand anders. Want uh, we hebben het natuurlijk de afgelopen dagen geroepen. Cavendish wint, toen won Farah. We hebben geroepen uh, Gilles Berwin. Toen won uh, Evans. We zijn nu op 4,3 kilometer van de finish. Uh, we komen aan de kust want Ik zie daar uh, links het strand liggen. En ik zie ook dat uh, Juan Antonio Fletcher zich uh, met het uh, kopmerk bemoeit. Dan denk ik dat uh, Ben Swift, uh, de Engelse sprinter uit die ploeg, heeft gezegd... Ik voel me goed vandaag. Het zou wel eens aardig kunnen worden. Heel even dit bochtje meenemen. Want ze komen nu op het strand af. En moeten dan een behoorlijk scherpe bocht naar rechts maken. Op volle vaart. Wie weet, misschien ligt er nog wel een beetje zand. Maar het gaat allemaal goed daar in het peloton. En die twee, ja, ze hebben nog een gaatje hoor. Dertien seconden maar. Het is niet veel, maar het is wat. Het is niet veel, maar het is wat. En ja, één seconde is in feite ook genoeg op de finish. Maar ja, tegen beter weten in. Roy en Vuclair op die mooie. Brede weg links, inderdaad, dat strand. Mooi uitzicht ook op de kliffen. Maar daar zullen die twee er geen oog voor hebben. In de laatste vier kilometer: twee Fransen aan de leiding en dan dat hele grote peloton daarachter. Ik ben er maar eens bij gaan staan, want we zitten een metertje of twintig voor de finish. Dus kunnen we zometeen de renners onder ons zien doorfinishen. En dat is toch altijd even mooi meegenomen. Nog steeds twee man op kop met een gaatje van twaalf seconden met het achtervolgende peloton. De weg gaat licht omhoog. En dat betekent dat het tempo in dat peloton toch ook nog wel strak moet worden gemaakt. We zien een man van Van Kanselij daar op kop rijden. Zou het dan misschien Marcato zijn die net als eergisteren vroeg in ieder geval het tempo hoog moet houden voor zijn? voor Bozic en voor uh, VU. Maar er gebeurt wat bij die twee koplopers. Ja, wij worden al weggestuurd, uh, Guillaume, helaas. Dus dat kan ik op dit moment even niet zien. Want precies op het moment dat jij uh, uh, overgeeft, uh, krijgt, komt een jurylid naast ons rijden. Dat zegt dat wij al wat meer vaart moeten maken. Maar Leclerc is degene die daar uh, gedemarreerd is. Want het zie je het groene shirt in de vette. Het weg loopt daar berg op. En daar gaat Leclerc nu in zijn eentje bij uh, Jeremy Roy vandaan. Het was inderdaad goed gezien. Het is Thomas Vler dat groene shirt met die blauw-wit, rode bandjes aan de mouwen. Want hij is natuurlijk alles Frans kampioen geweest. Maar hij is aan een kansloze missie bezig. We zien geen uh, tijdverschillen meer in beeld. Maar we zien wel het peloton dat steeds dichterbij komt. Ik zie uh, ook de bolletjes trui daar behoorlijk uh, dichtbij zitten. Die is uh, op de schouders van Cadel Evans. Hij kan sprinten hoor. Dat weten we wel. Maar hij zal toch niet meedoen in een massasprint. Hij zal de schade proberen beperkt te houden. Of in ieder geval het risico proberen te. Te beperken. Nu gaat de man van Vakansoorlei van de kop af en zijn het de ploegmaats van Cavendish die het tempo hoog houden. 2,2 kilometer nog te rijden. En daar zien we de mannen van Lampre aankomen. Een complete trein van Lampre. Dat is natuurlijk voor Alessandro Petacchi Die moet gegang maakt worden. En nu wordt Verklair ingelopen. We hebben nog 1,7 kilometer te rijden. En ik zie daar inderdaad VU al opschuiven. In het peloton ook Ben Swift zit daar goed bij. Tor zie ik daar nog steeds bij zitten. Er wordt wat links en rechts gekwakt. Er gaat een bidon wilden ze over de hekken gooien. Maar die stuiten weer terug. Zul je altijd zien. En de groene trui van Rogas zit er nog bij. De sprinters hebben zich in positie gemanoeuvreerd. Maar wie gaat die sprint winnen? Nu een steile afdaling hoor, het gaat verschrikkelijk hard en die motor daar van de televisie zit er veel te dicht voor, we zitten in de laatste kilometer, we gaan maar gewoon door, laatste kilometer, nu is het een treintje van Cavendish die daar op kop is gekomen en dan ben ik benieuwd of Cavendish nu wel goed gepositioneerd zit, want waar is Mark Cavendish, komt hij er goed uit? Pataki zit daar ook nog goed bij. Taki weet ook dat hij Danilo Hondo er nog in ieder geval bij moet hebben. En dan valt het helemaal stil daarachter. Wat een vreemde sprint weer. We zien ook een mannetje van Omega van Malotto. Dat moet André Grijpel zijn. En Ben Swift. Ben Swift die trekt daar door. Kevin is zit er niet eens bij. Ben Swift trekt daar door en dan komt de man van er achteraan. Is het dan inderdaad die VU die dan probeert de aansluiting te krijgen? We kijken weer naar de man van, uh, van Sky die daar uh, voorop rijdt. En dan komen ze af op de laatste meters en zijn wij benieuwd wie hier die sprint gaat winnen. Is het inderdaad de man van Team Sky die gaat winnen of komt er nog Tor eroverheen? overheen? Toruzov heeft nu de leiding. Toruzov. Ja, het is een sprintje dat licht op gaat. Het is Toruzov die voorlopig de leiding heeft. Maar gaat hij het redden of is het toch? Philippe Gilbert. Philippe Gilbert. Philippe Gilbert. Die komt daar op de streep af. En wat is het nog vet? Het is... Kevin is! Kevin is toch nog voor Philippe Gilbert en de Cavendish als een duveltje uit een doosje. Hij leek volledig geklopt. En dan komt hij er toch nog overheen. Hoe is het mogelijk die Mark Cavendish niet meer gegang maakt door zijn ploegmaat? Hij zat in geslagen positie. Hij leek volledig kansloos. En dan wint hij hier gewoon de sprint. Hij komt er op het laatste moment nog voorbij. Wat een rare sprint hier in Capriël. Maar Mark Cavendish doet het. Vorig jaar waren het vijf etappes. In 2009 zes etappes. In 2008 waren het het vier etappes. Telt u dat maar even snel op. Dan waren het er 15 in totaal. En hier komt nummer 16 traan. Voor Mark Cavendish. Die blij is als een kind. Hij wint hier de etappe. Voor Philippe Gilbert En voor Joaquin Rojas. Dat is de Spanjaard die op de derde plaats eindigt. Wat een gekke sprint weer. Maar wel met een hele gebruikelijke winnaar. Een winnaar die we eigenlijk allemaal hadden moeten voorspellen. Maar ik durfde niet meer hoor. Mark Cavendish wint de etappe. Uh, um... Vierhout, ik hoorde net ook een presentator zeggen... die Cavendish is toch gewoon de snelste sprinter? Maar ja. het raar is een rare sprinter. Alle gekken op het stokje. Wat gebeurde hier allemaal? Ja, je, je ziet dat de aankomst... het loopt omhoog en dan blijven er nog twee jongens over... die voor Cavendish nog wat kunnen doen. En die vallen ook helemaal volledig stil. Dus de, de, de hele controle is zoek. Er is geen enkele sprinter die nog een, uh, iemand bij zich heeft... die hem aan kan trekken. En dan is het puur... Ja, gokken, wat doet Hushof, Blijft hij zitten? Blijft hij niet? Gaat hij aan? Nou, die gaat op een gegeven moment aan, maar die heeft iedereen met snelheid achter hem zitten. die komen heel snel om over hem heen. En Kevinis komt zelfs uit plek tien vandaan, zelfs nog om de sprint te winnen. En dat is toch heel erg knap. Was jij verrast dat Gilbert hier zo vol meedoet? Want die, die, die, die voelt zich natuurlijk een beetje onklopbaar, maar eigenlijk verwacht je die hier toch niet helemaal? Nee, de, de aankomst is er wel na. En de hele dag is het ook wind geweest, de hele dag is lastig geweest. En dan op en af, de laatste kilometer is ontzettend belangrijk geweest. De afdaling, waar zit je op dat moment? Zit je daar twintigste, dan kun je al bijna niet meer meedoen. Dus de positionering voordat je de afdaling ingaat richting de finish... is al heel erg belangrijk geweest. We gaan er straks uitgebreid over verder praten. We hebben nu wel aan de finish, en dat is heel belangrijk. Steven Dalenbout die daar staat, met Robert Geesink, Steven. Nee, nou, niet met Robert Geesink. Ik ben op dit moment aan het rennen naar de bus van Rabobank. Maar het was wel tekenend om te zien hoe hij over die finish kwam. Hij werd begeleid door de persbegeleider van Rabobank, Luc IJzenga. Om cameraploegen heen. En duidelijk waren ook die schaafhonden op zijn heup te zien. En dat zijn geen misselijke schaafhonden, hoor. Dat is uh, een hele harde val geweest. Dat is duidelijk en wat ook opmerkelijk was. Hij kreeg een bidon aangereikt. Nam twee slokken uit die bidon. En toen hij eenmaal weer op het asfalt was... op weg naar die bus, reed hij flink door... Maar hij gooide die bidon keihard kapot op de grond. Een uh, volle kreet van woede. Oké. Okay, Dank. Ja, want uh, dan ga ik hier wel even verder. Lars Boom komt zojuist over de finish. een uh, minuut dik, 2'50 zelfs. of uh, 2'50 uh, achter uh, de winnaar, uh, achter Mark Cavendish. We zagen ook Charlinghi over de streep komen. Het zijn natuurlijk mannen die en betrokken waren bij de valpartij. Nou, Boom geloof ik nog niet eens, maar wel de andere Tsalinghi. Maar uh, die ook ongetwijfeld hard hebben gewerkt om Griesen in elk geval... een beetje tijdens die finale hier uit de problemen te houden. We gaan uh, naar de uitslag van de etappe... Uh, die krijgen we trouwens hier niet. Uh, even kijken. Dat is toch wel vreemd zeg. Want ze zijn toch inmiddels al lang uh, binnen. Ga nog maar eens even weer terug naar het uh, scherm. In ieder geval uh, was het uh, Cavendish die de etappe won. En dan uh, was het uh, Gilbert op de tweede plek. Rogas op de derde plek. Nou dat hadden we ook al gemeld. Nee ze geven nog steeds geen uh, officiële uitslag. Dat is toch wel uh, heel erg vreemd. Want ik zag hem zojuist wel even gauw door het beeld komen op de televisie. Maar de transpondertijden die worden nog niet gegeven. En het wacht. Het wachten hier is op die oude wereldkampioen. De man die zo verschrikkelijk hard kon sprinten in 2007 voor de laatste keer twee etappes pakte in de Tour de France op Tom Bonen. Samen met Ardy Engels is hij bezig aan die Leidensweg helemaal alleen. Ze hadden al 13 minuten achterstand en het mag waarschijnlijk zo'n beetje rond de 15 minuten worden. Dat gaan we nu zo meteen eens dus even uitrekenen en dan is het wachten op Tom Bonen. Maar Cavendish, dat is de grote man van vandaag. Hij heeft de etappe gewonnen. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl De SpaarOnline-rekening is dé spaarrekening met een toprente van 2,7%, waarbij u kosteloos kan opnemen waar en wanneer u dat wilt. Volledig online via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Westland Utrechtbank Sparen, beleggen, hypotheken. In het tv-programma Levi onderzoekt Gideon Levi de psyche van de bonuscultuur. Hoe gevoelig zijn studenten voor financiële prikkels? En Nick Leeson, de man die met woekerspeculatie een bank ten gronde richtte. Hij en zijn bazen profiteerden van hoge beloningen. Levi en de bonussen. Vanavond kwart over negen. Avro, Nederland 2. WorldTicketCenter.nl. Deze week alle vliegtickets in de zeil. WorldTicketCenter.nl. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De Britse premier Cameron heeft een uitgebreid onderzoek aangekondigd... naar de afluisterpraktijken van de tabloids News of the World. De kritiek op het Rottelblad is enorm toegenomen... nadat het bekend was geworden dat News of the World... de voicemail had afgeluisterd van een vermist meisje. Daardoor dachten haar ouders dat ze nog in leven was. En de vrouw die vanochtend in de bergen in Zuid-Spanje... door wandelaars is gevonden is, zoals verwacht... Marianne Goosen uit Stramperooi... die ruim twee weken geleden als vermist werd opgegeven. Drie wandelaars vonden haar gisteravond in een natuurpark. Ze ligt in het ziekenhuis en maakt het goed waar waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Willemijn Boeberg. Op dit moment trekken nog een aantal actieve buien... richting het noordoosten van het land. En heel af en toe zit er wat onweer bij. Nou, ook vannacht hebben we nog wat opklaringen... en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Ook dan valt er van tijd tot tijd een lokale bui... En het koelt af naar zo'n 12 graden. Er staat ook maar weinig wind. Zwakt tot matig uit zuidoostelijke richting. En de morgenoverdracht draait de wind iets naar het zuidwesten, neemt ook iets toe in kracht. Ook dan hebben we een afwisseling van stapelwolken en zon, en vooral in het noorden en langs de kust vallen er enkele buien, waarbij de vooral in het noorden dan een kleine kans op onweers. We hebben 21 graden aan zee en 23 in het binnenland. En dan de dagen daarna hebben we ook van tijd tot tijd wisselend bewolkt, af en toe een bui en de maxima die net is boven de 20 graden liggen. AMB Verkeersinformatie 125 kilometer files. De meeste staan nog steeds op de wegen vanuit Amsterdam en rondom Rotterdam, maar ook ook op de A2 in Limburg is het goed misgegaan. Richting Maastricht staat tussen Kelpen en Wessem 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, er is maar één rijstrook open. De rechterrijstrook is namelijk afgekruist. A9 naar Alkmaar, tussen het knooppunt Rotterpolderplein en het knooppunt Velzen 3 kilometer. Ligt daar een lading glas op de weg, daarom zijn er twee rijstroken dicht. En op de A10 West naar Zaanstad 5 kilometer voor de Koentunnel. Aan de zuidkant van de stad staat in de richting van Amersfoort tussen Geuzeveld en de Rai 7 kilometer.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 Bijna zeven minuten over half zes. U bent weer terug bij en We gaan weer even terug naar Gio Lippens. Aan de finish daar. Uh, Kevin Dijon, uh, Rio, aparte sprint. Maar we zijn natuurlijk allemaal vooral heel benieuwd... of er al iets bekend is over de gezondheidstoestand... van de gevallen Robert Geesink. Nou ja, Steven Dalenboud zei het net al. Hij zag er toch een beetje geschaafd... Nou, een beetje behoorlijk geschaafd en uh, beschadigd uit. Dus ik ben heel erg benieuwd... wat er gebeurt met Robert Geesink. Ik hou eerlijk gezegd mijn hart altijd dan wel weer vast. Hij is wel een, plekje, een paar plekjes geklommen in het algemeen klassement. Maar ja, wat zegt dat dan op een moment uh, dat je nog niet... Uh weet wat het uh, precies is uh, met hem. Ik kijk, schrijf nu trouwens even de tijd uh, op die uh, Tom mag verliezen. 17 minuten en 29 seconden. We zijn nu 9 minuten en 23, 24, 25 seconden weg. Dus de klok tikt langzaam verder. En als je kijkt naar die kop van Tom Bonen, ik zie hem nu rijden samen met Addy Engels, dan uh, is dat met een van pijn verbeten vertrokken gezicht, zoals hij daar op de fiets zit. En uh, we wisten dat die uh, achterstand al uh, behoorlijk was opgelopen. Dus hij weet wat hij die moet doen. Ah, die Engels vooral weet wat hij moet doen. Om ervoor te zorgen dat hij Tom Bonen, zijn kopman, nog op tijd binnenkrijgt. We hebben in ieder geval uh, de meeste mannen binnengekregen Behalve die twee. Dus Kevin is op die eerste plek. Tweede Jules Derde Rogas. Vierde Tony Galopin. Vijfde Jorain Thomas. Zesde André Greipel. Dan Hino. William Bonnet. Daniel Os. En Thor Hussoft. En om maar even aan te geven dat het inderdaad een wat rare sprint was. Op de elfde plek. Cadel Evans. Twaalfde uh, Andreas Klo dat zijn toch niet echt uh, sprinters. Maar die eindigen dan toch nog vrij veraan. Het geeft maar even aan hoe lastig het was hier bij die aankomst. 42e trouwens. Uh, Robert Gezink in dezelfde tijd als de winnaar als Mark Cavendish. De groene trui blijft om de schouders van Joaquin Rogas. Eén puntje voor op Philippe Gilbert. En uh, de gele trui. Ook dat is nog steeds hetzelfde. Torhushof bovenaan. Cadel Evans 2 op één seconde. Dan Frank Slek op 4 seconden. En Robert Gezink dus op die 15e plek. Van alles dus gebeurt uh, vandaag. Veel valpartijen, Rabo-renners tegen het asfalt. Robert Geesik, misschien wel het voornaamste slachtoffer. Eén van de mannen die erbij lag is Martin Cialinghi. En Steven Dalenboud praat met hem. Hey. Maarten, kun je, de, kun je de schade inmiddels al opmaken? Nou, mijn schade die valt wel mee. Ik heb uh, een hol rond van het NK uh, en uh, ik, ik, volgens mij heb ik een klein wondje op mijn knie. Dat is alles. Dus, uh, Wat gebeurde er bij jou valpartij? Albert lag Je lag keer in de akkers. Ja, weet je, het is altijd uh, in en uitschuiven uh, in die groep. En uh, ja, dan, dan heb je wel eens dat uh, de dat, dat jongens niet op zitten te letten. Of een bidon in de handen hebben of zoiets. En dan... Uh, ja, ik, volgens mij, ik weet niet wat er met Tom Bonen gebeurd is, maar uh, die, uh, die lag met drie man uh, geloof ik op de grond. Ja. En uh, daar de, ja, schoven wij net aan de zijkant uh, in en uh, ja, daar lag ik het weiland. <laughs> wat, dat, wat dat betreft heb je misschien nog geluk, want Tom Bonen zag er uh, vrij ernstig uit. Die zal misschien nu ongeveer net over de finish zijn, maar um, waar zat jij bij de val van, van Robert Geesink? Nou, uh, dat was uh, net na de tussensprint en uh, wij zitten links op het kantje. Uh, ik, met, met, met onze waaier in de waaier van een ander. En uh, ik geloof dat Petaki, uh, die, die, die, die had zijn benen stil van de sprint en die stuurt zo hop naar links toe. Dus ja, daar konden wij geen kant op. Er stond ook nog het publiek uh, echt gewoon ontzettend dicht op de kant. Dus ja, weet je, die, die mensen die draaien zich om en uh, ja, ja, achterrijden ze tegenaan. Dus ja, dat, dat, dat, is, dat is iedere dag al gebeurd. Dat zie je al. Dus Pertakkie dus heb... was de reden, zeg je dat, dat van die valpartij? Nou, is de reden. Ik bedoel, ik denk dat, uh, ik denk dat, dat, dat het publiek ook uh, me, meespeelt. Je hebt dat iedere dag al gezien dat er iemand van het publiek draait mee. Dat is logisch natuurlijk. Maar op het moment dat ze het meedraaien, het is het schouder in, in het peloton. Ja, en dan rijdt het iemand er tegenaan. Dat kan. Rob, Robert Geesink is nu de bus meteen ingedoken. Uh, zag vrij vrijgehavend of gehavend wat uit aan zijn heup ook vooral. Wat is de schade die je bij hem hebt al kunnen opmaken? Heb je, dat, heb je al met hem kunnen praten bijvoorbeeld? Nou, nee, ik, heb, ja, weet je, ik kwam terug uh, vrijgehaald. Want, uh, weet je wat ik nou jammer vind? is dat gewoon, wij, wij krijgen een hele lange briefing van tevoren... maar uh, zou eigenlijk het publiek ook moeten uitleggen. Jongens, luister die weg is voor de renners. En als wij langskomen, ga even aan de kant. Dus jij pleit voor een campagne in die zin? Een campagne om het publiek wat wijzer te maken? Ah, twee kanten op. Hè. Ik bedoel, Wij weten wat we moeten doen. Uh, laat iedereen het weten. Dank je wel. Maarten Cialinghi en Steven daar aan de finish. Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden natuurlijk van de ontwikkelingen rond de niet blessures van Robert Gezing. Maar we gaan nu even onze blik verleggen, want u hoorde het net al in het nieuws en daarvoor melden we het u al. In Durban, Zuid-Afrika, werd bekend dat Pyeongchang de Olympische Winterspelen van 2018 mag organiseren. Ik ga erover praten met onze correspondent in Azië, Wouter Zwart. Uh, Wouter, ze waren de favoriet, uh, maar ze zullen er toch wel heel blij mee zijn, neem ik aan. Hè? Absoluut. Ze had het misschien nog niet echt uh, verwacht. Maar vurig gehoopt. <laughs> dat was zeker. Xong lang deed het niet namelijk mee voor de eerste keer. Maar het was wel de derde keer. Hè. De eerste twee keer verloren ze. niet uh, van Vancouver 2010. Uh, daarna van Sochi, Rusland 2014. Uh, dat leidde, kan ik wel zeggen, destijds tot zenuwen van tranen in de Koreaanse straten. Uh, we kennen dat warmbloedig. Dat, warm, dat bijna emotionele karakter van de Zuid-Koreanen. Natuurlijk nog wel van het WK-voetbal 2002. De tijd van guus Hiddink die passie, die om toch weer voor de derde keer mee te doen... Nou, dat heeft waarschijnlijk een hoop IOC-leden wel kunnen bekoren, zo gaat het verhaal. Maar waarschijnlijk hebben ze daarom massaal voor Trump gekozen. En hadden ze nog dingen heel anders aangepakt of met een andere manier naar buiten gekomen... of hebben ze gewoon gedacht, drie maal is scheepsrecht? Nou, dat... Dat natuurlijk ook en wat heel belangrijk was en waar ze ook hoog op hebben ingezet is het feit dat de winterspelen tot nu toe pas twee keer in Azië zijn gehouden. Dat waren twee keren in Japan, 72 en uh, wat was het, 98 ja. geloof ik. Hè? Uh, en, uh, dus uh, dat was heel belangrijk en ja als je nu de spelen naar Azië houdt hè, met het ruiken Zuid-Korea, met het nog rijkere, dichtbij gelegen China, ja dan boor je een hele lucratieve markt uh, aan. Daar zullen ze ongetwijfeld bij het IOC ook naar geluisterd hebben. Uh, ja, en dat enthousiasme uh, van de Zuid-Korea, dat zag je ook al terug in de bouwschema's, want jarenlang niet deze stappen er dus al ja. rekening mee dat ze toch een keer die spelen zouden moeten gaan organiseren. Dus ze waren al begonnen met het aanleggen van de infrastructuur, er zijn allerlei dingen gebouwd, al een heel soort staat er al voor 1 miljard euro. Dus ze zijn er, het is nog maar 7 jaar uh, te gaan, maar ze zijn er al bij de klaver zou bijna willen zeggen. Dus in die, dat opzicht, het is niet alleen op de tekentafel gebeurd en de marketten, maar een groot aantal zaken zijn al in, in wording zeg maar, van de accommodaties. Absoluut. Uh, er zijn verregaande plannen bijvoorbeeld voor een supersnelle treinverbinding tussen de hoofdstad Seoul en zeg maar het resort, uh, die passagiers in maar een uurtje op de bestemming kan brengen. Dat is heel belangrijk. Ja, en wat volgens mij ook erg belangrijk is, heb ik me laten vertellen, is uh, alle Koreanen die zijn heel erg voor hun kandidaatstelling geweest. Hè. Die hebben dat volledig gesteund. Maar wat ik begrepen heb, was er wat problemen bij de andere kandidaatsteden in Annecy, Frankrijk en München, ja. Duitsland. Daar waren een aantal clubjes op van mensen die echt heel erg tegen de Olympische Spelen in hun land waren. Dat is absoluut niet het geval geweest in Zuid-Korea. En dat enthousiasme, 97% van de mensen daar steunde de kandidatuur heeft. Dat zijn ook wel meegespeeld. Dat zijn nog eens percentages, hè. En eh, tot slot, eh, vorige keer dikke tranen. Nu al eh, toeterende auto's door de straten. Hoe vieren ze het? <laughs> Oh, absoluut. Eh, de Koreanen worden wel eens eh, op hun beaamboerdigheid de Italianen van Azië genoemd. Dus reken maar dat er vanavond wat shoju, Koreaanse borreltjes gedronken worden daar. Geen traden meer van teleurstelling, wel van vreugde. Ja, ze hebben natuurlijk al een keer in 1988 de Olympische Zomerspelen mogen houden. Nou, dat was toen een heel belangrijk moment op een soort van uh, beginpunt van een totale verandering en modernisering in Korea. Hè. Want voor die tijd was Zuid-Korea een militaire dictatuur met die Olympische Spelen van 88 en die hele onderwerpen dat er een soort ja, afscheid voor de Koreanen van het slechte verleden... en het begin van de frisse nieuwe wind. Nou, nu al in 2011 is Korea natuurlijk een moderne democratie. Economische grootmacht. Nou, neem maar van mij aan dat ze dat in 2018 in Pyeongchang van de daken gaan schreeuwen, die Koreanen. Wouter Zwart vanuit Azië, dankjewel. We gaan weer naar de finish van de tour, Giro Lippens. Want uh, jij hebt, bent even uit je hokje gaan hangen. Is hij al binnen? Hij is al binnen hoor. Ja, ja, ja. Laat ik de spanning er maar afhalen. Als hij nu nog binnen zou komen, zou hij nog steeds op tijd zijn. 17,08,09,010 Of 0.10.10 10 gewoon, uh, is het inmiddels uh, verstreken. Sinds uh, Kevin is hier als winnaar over de streep kwam. En uh, hij mocht 17 minuten en 29 seconden verliezen. Nou, op 13 minuten en 6 seconden kwam Tom Bonen binnengegang maakt door Adi Engels. Die uh, verdient in ieder geval een uh, lekker glaasje vanavond. Misschien wel een uh, extra stukje vlees van het bord van Tom ...om Bonen, hoewel vlees tegenwoordig... ...in ieder geval uh, verdient hij wel een uh, beloning... ...want Addy Engels heeft veel werk gedaan... ...om zijn kopman in ieder geval nog binnen de tijd binnen te krijgen... ...nadat hij zo zwaar gehavend uit die valpartij kwam. Bijzonder trouwens ook om te zien dat Gert Steegmans... ...die ook viel bij diezelfde valpartij... ...dat hij op 12.43 binnenkwam. Ik snap het niet helemaal. Ik zou hebben gewacht op Engels en Bonen... ...en dan maar gewoon geprobeerd hebben met zijn drieën... ...over de streep te komen. Nou, klassementen, uitslagen... ...we hebben het allemaal al genoemd. We waren blij met... Met Mark Cavendish hier als winnaar. Want het is toch altijd mooi als de beste sprinter op papier. Tenminste in het peloton uiteindelijk ook de sprint wint. En Mark Cavendish maakt het wat dat betreft ook nog waar. Jammer trouwens voor Lars Boom. Want die had natuurlijk in 2018 de etappe gewonnen in de Ronde van Bretagne. Maar ja, de Ronde van Bretagne is toch een ander verhaal dan de Tour de France. Steven Dalenboud met Lars Boom. Um, op het moment van de valpartij van Robert Geesink, waar zat jij op dat moment? Ik zat, uh, Robert viel links, kant van kant, ik zat uh, een beetje in het midden rechts. Ik, ben, ik, ik heb gewacht en ik ben er daarna omgedraaid en ik ben hem opgenomen. Heb jij in die resterende kilometers al iets van schade kunnen opmaken? Uh, met Robert gepraat over wat er aan de hand is? Nou ja, proberen zijn elleboog schoon te krijgen bij de dokter. En, uh, dat is redelijk gelukt denk ik. Die, heeft daarna, die is daarna nog verbonden. Dus op zich, zijn elleboog, er zit heel veel wild vlees omdat hij er vaker op is gevallen. Dus uh, als dat open gaat, gaat dat heel snel bloeden en heel hard bloeden. Dus op zich valt het denk ik wel mee. Het is meer dat het heel vlees zeg maar, open is en dat het uh, een eerder is. Dus het valt al mee, denk ik. Je denkt dat het meevalt? Ja, en zijn rug was een beetje geschaafd, maar voor de rest... En zijn heup? Uh, ja, dan moeten we daar even kijken. Ik, ik, ik heb er niet door zijn kleren in kunnen kijken. Um, uh, hoe denk jij dat die valpartij ontstaan is? Ja, het was denk ik, net voor die sprint of net na de sprint, net na die sprint denk ja, het was gewoon heel nerveus. Iedereen denkt dat het, uh, dat het op de kant gaat met, uh, met waaiers en uh, terwijl het niet gebeurt. En voor de rest uh, ja, uh, het is heel nerveus in de peloton. Uh, iedereen rijdt gewoon, uh, met 60, 70 gewoon, uh, breed naast elkaar. En, uh, er gebeurt niks. Alleen er wordt veel geduwd, en, uh, of niet geduwd, maar gewoon, uh, het is allemaal kort in elkaar en het is normaal dat er, iets, uh, dat er iets gebeurt op een gegeven moment een keer.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 Scott. Lubega met Mambo Number 5. We gaan weer snel naar Frankrijk. Want we willen natuurlijk allemaal weten hoe het nou toch met Robert Gezing is. Uh, Steven Dalenbout, je hebt volgens mij Adrie van Houwelingen bij jou in de buurt. Hè? Ja, die zat naast mij, naast de bus van Rabobank. Ja, Adrie, heel Nederland vraagt zich af hoe is het met Robert Gezing? Je bent net in de bus geweest. Uh, hoe is het met hem? Nou, Robert is uh, met een snelheid van 70 km per uur gevallen. Overigens niet alleen, maar met, met een groot aantal renners. Op een brede weg. Dus we hebben heel veel uh, smalle wegen gehad. Heel veel hectiek gehad vandaag. Maar net uh, die brede weg is, op die brede weg is er ook een grote valpartij. Hij heeft uh, schaafwonden en kneuzingen over bijna zijn hele lichaam. En zijn rechter elleboog uh, zal gehecht moeten worden. Um, en ja, kun je dan kwalificeren hoe ernstig dat dan is? Nou, dat is op zich niet ernstig. Uh, dat is nooit leuk natuurlijk, maar het is niet ernstig. Uh, de vrees voor botbreuken is er vooralsnog niet. Maar pas na enkele dagen kan je stellen van nou het is meegevallen of het valt toch nog tegen. Dus wat gaat er nu gebeuren? Het gaat gehecht worden. Gaat hij ook naar het ziekenhuis bijvoorbeeld? Nee. Om, om foto's te maken? We hebben onze ploegarts en die, die stelt een diagnose en, en die gaat hem behandelen, verbinden en, en die gaat hem ook hechten. Ik zag Robert Geesik over de streep komen met ook een flinke schaafwond op zijn heupen. Hoe, hoe, is, hoe zit dat? Ja, ik zei al, hij heeft schaafwonden eigenlijk over zijn hele lichaam, ook op zijn rug. Dus uh, hij zal morgen zo stijf zijn als een plank. Dus dan is het echt een kwestie van de komende dagen doorkomen? Ja, probeer een beetje te slapen, of meer dan een beetje liefst de uh, komende nacht. Dat is al uh, belangrijk in de Tour de France, dat je goed kan rusten s'nachts. En dan inderdaad uh, de komende dagen goed doorkomen. Hij kwam over de finish, 200 meter na de finish... met een, een verse bidon zeg maar, in zijn handen. Die gooide die woedend kapot op de, op de straat. En, ja, dat zegt wel iets over hoe groot mentaal deze klap ook kan zijn. Hè? Nou ja, ik denk dat dat vooral uit frustratie is... dat je zo uh, die bidon op de grond gooit. Frustratie over dat het nu weer in de eerste week van de Tour moet gebeuren... zo'n ja, zo flinke valpartij? Nou, nee, vooral ook de manier waarop... Uh, waar... Waarop er uh, gereageerd wordt na de val. Door wie? Nou, door, uh, door de artsen van de Toer. Uh, ja, er rijden meer camera's rondomheen dan uh, dat er een dokter bij kan komen. Dus jij wil zeggen, hij heeft geen hulp gehad van, uh, van die officiële artsen? Nou, pas na 20 kilometer, denk ik, 20 kilometer na de valpartij. En dat komt doordat het te druk is met, met andere mensen in koers? Er rijden in ieder geval meer motorrijders hier in de Tour de France dan wielrenners. Nou kwamen de mensen zich zojuist even melden, hè? die artsen, kwamen zich juist melden bij de bus. Wat is, wat is daar nog gezegd? Nou die komen zich vooral op verontschuldigen. Zij zeiden letterlijk sorry? Nou ja, ze zeggen zo zijn de regels en dan moet hij maar wachten op de tweede arts die achter alle ploegleidersauto's rijdt. Nou, we hebben vandaag ook een val van Seurissen gezien door een, een motor met volgens mij een fotograaf. Als dat. Uh, pleiten jullie voor, voor een verandering in dat beleid qua hoeveel mensen er in koers mee mogen? Ik denk dat het goed zou zijn. Op de gevaarlijke momenten in de wedstrijd wordt er gesproken over een pool. En ik denk dat het beter zou zijn om die pool gewoon van kilometer nul tot aan de aankomst in te voeren. Minder mensen dus? Ja. Wat verwacht jij? Um, hoe gaat Robert Geesink hieruit komen uit deze valpartij? Nou, ik denk dat hij uh, mentaal wel zo sterk is uh, dat hij het wel, wel overleeft allemaal. En uh, we moeten nogmaals morgen, overmorgen. De komende dagen zijn, uh, zijn belangrijk voor zijn herstel. En gelukkig is het niet zo dat er al cruciale ritten op het programma staan de komende dagen. Adrie van Houwelingen was dat. Steven bouwt dus vanuit Frankrijk. Aart Vierhouten, we zullen het straks na het uh, journaal van zes uur... in het overzicht nog wel even iets meer over uh, Robert Gezingen zijn blessure hebben. Nu even naar die opmerking van Adrie van Houwelingen. Uh, het wordt zo druk, zegt hij eigenlijk, in en om het parcours. Uh, de grens is bereikt. Heb jij dat gevoel ook als je kijkt? Ja, wat je ziet is dat de, voordat de eerste ploegleiderswagen... aansluiting heeft achter het peloton... zitten daar al vier, vijf auto's die juryauto uiteraard, een doktersauto, maar er zitten nog twee auto's. Nog een tweede dokter is in koers. Dan rijden daar ongeveer twaalf motoren. En dan komt de eerste auto, officiële auto van Garmin, omdat de gele strui is in bezit van het team Garmin. Dus die rijdt ook op wagen nummer 1. Die komt dan pas. Dus het is al een hele. ja, je moet al ontzettend veel passeren en voorbij zijn voordat je überhaupt bij een rennen bent. Maar we willen met z'n allen kijken. Er gaat zoveel geld om in die Tour. mede ook door al die auto's en die motoren. Dus het is ergens schipperen. Maar de sport moet natuurlijk voorgaan. Laat dat helder zijn. Maar Jij zegt eigenlijk ook, we moeten wel eens heel goed nadenken welke grenzen we hanteren. Hier. Ja, de laatste tijd uh, veelvuldig in de auto met de ploegleidersauto als, als kmu bondscoach Maar dan merk je hetzelfde eigenlijk. Wat je op de fiets iets minder opvalt, zit je in die auto je soms op te vreten over alle benodigde mensen die denkt van, waarom zitten ze hier? En in dat opzicht is de verontwaardiging van Geesink ook vooral dat vallen kan... maar 20 kilometer in hulp krijgen dat kan niet? Hè? Nee, dat is, is on, ongelooflijk eigenlijk. Oké, okay, nou we praten er straks over verder... want we gaan er nu even uit voor het uitgebreide journaal van 6 uur. We zijn daarna bij u terug bij het, met het laatste half uur van Radio Tour op deze dag. En dan natuurlijk het uitgebreide tour Overzicht. Het is goed dat ziekenhuizen zich gaan specialiseren, dat is onze stelling. Het is een ramp. Laten ze hun handen aftrekken van dit gedoe. Natuurlijk, specialisatie is nodig, maar het is overal nodig. Alles draait om economie en om geld en de menselijke maat is zoek. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Dit is niet eh, economisch, dit gaat over gezondheid. En uw mening die telt. Ik vind het ongehoord. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1.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 Ga naar de Vodafone-winkel of bel 0800-0500. Power to you, Vodafone. Ik neem geen ferry naar Engeland. Ik neem een vijf diner. Of het casino, of ik ga shoppen. Meer dan een ferry. Dit is mijn P&O. Piano. P&O ferries Via Rotterdam naar Hull of van Calais naar Dover. Al vanaf 46 euro per auto. Kijk snel op, ik naar engeland.nl.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 Hoe? Dat leest u op uwv.nl slash mogelijkheden. Uwv. Werken aan perspectief. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Op een nieuwe Peugeot 107 krijg je tijdelijk veel voordeel. Te veel voor deze radiocommercial. Geen BPM, geen wegenbelasting. Gratis pak accent met derko. Ah, zie je wel. Meer in onze volgende commercial. Nederland staat steeds vaker vast. Dat kost tijd, geld en het vraagt veel van het milieu...